12 uur Jeroen van Kamp met het Syrië geweest. Volgens de Spaanse krant El Pais heet de man Ayoub El Kazani. Is hij 26 jaar en komt hij uit Marokko. De krant baseert zich op Spaanse antiterreurbronnen. De schutter was in beeld bij veiligheidsdiensten vanwege zijn banden met de radicale islam, schrijft de krant. El Kazani heeft een jaar in Spanje gewoond, tot 2014. Daarna is hij naar Frankrijk verhuisd. In diezelfde periode is hij naar Syrië gereisd. Hij verbleef daar kort en ging toen terug naar Frankrijk. De Franse autoriteiten wisten dat hij naar de Belgische hoofdstad was vertrokken en dat hij een aantal keer contact heeft gehad met extremistische groeperingen. Noord- en Zuid-Korea gaan met elkaar in gesprek... om de opnieuw opgelopen spanningen tussen beide landen te bespreken. Zuid-Korea zette na elf jaar stilte de luidsprekers langs de grens weer aan... nadat twee Zuid-Koreaanse soldaten gewond waren geraakt... door Noord-Koreaanse landmijnen. Over die luidsprekers klinkt onder meer kritiek op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Als reactie beschoot Noord-Korea een van de luidsprekers... en kondigde aan zich klaar te maken voor een oorlog... Er komt een onderzoek naar de besteding van de zogenoemde Maror-gelden... dat was bestemd voor Holocaust slachtoffers en hun nabestaanden. Dat zegt het ministerie van Financiën, dat het onderzoek betaalt tegen de Volkskrant. De miljoenen zijn onder meer uitgekeerd aan een aantal stichtingen... dat Joodse projecten ondersteunt. Maar die zouden slecht zijn omgegaan met hun administratie. Ingenieursbedrijf Arcadis gaat helpen bij het herstellen van gebouwen... die zwaar beschadigd raakten bij de aardbevingen in Nepal eerder dit jaar. De komende week komen vijf experts aan in Bungamati...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 Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld, 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Richting Amsterdam op de A1 bij Hoevenlaken 5 en bij Muiden-Oost 4 kilometer. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Knoop het Rijn, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot de zijn. we zullen doorgaan, met de wankelende zekerheid, om door te gaan in een mateloze tijd, we zullen doorgaan.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 Elkens als we stilstaan om weer door te gaan, maakt in de elkaar de zin. Zo zijn. Zandvoort, we zijn uh, weer terug is bij al u. begonnen. En uh, inderdaad, we hebben voor ons zitten Michel Demmers uh, van harte welkom. Hij was al begonnen gedurende dat hele muziek en zo. Ja. We, we zeiden we zullen doorgaan. Ja. We geven en, nooit op. Nee. <laughs> en we gaan ook door. En uh, niet alleen door, maar we gaan ook nog even kijken van wat is er nou de afgelopen periode um, ja, allemaal gebeurd. Het is de wat terugblik is, hè, waar, we, ja, ja, waar ja, we het over wat hebben. Is het wat is het te melden? Ja. We hebben inmiddels een uh, heel lijstje voor ja. ons neus gekregen van Michel Demmers. En ik denk dat uh, als u. De tijd heeft tot vanavond 8 uur. Van harte welkom, dan noemen we dat. Maar we gaan er toch een keuze uitmaken. <lacht> welkom Michel, waar wil je het als eerste over hebben? En je hebt 20 minuten, dus uh, probeer je tijd een beetje te verdelen. Ja, nou laat ik even met een, een belangrijk ding beginnen. Dat is uh, dat uh, we al jaren als gemeente beleid vaststellen. En uh, dat op papier uh, we weten wat we willen. Maar als het op de uitvoering uitkomt, hè, uh, de besluiten, de gemeenteraad en college, dat het uh, uh, uh, in relatie tot het beleid gezien te weinig uitgevoerd wordt. Dat is een probleem. Maar even ja. voor mijn, uh, mijn lekerverhalen. Ja. Ik neem aan dat de gemeenteraad die maakt een lijstje van de dingen die we gaan doen. Daar wordt ja. een klap op gegeven en dat is ja. akkoord. Dan zit er toch bij elk item een soort deadline van wie doet wat en wanneer en wanneer moet het klaar zijn. Ja, maar dat, uh, onderweg struikelt dat proces vaak omdat... Uh Um, je hebt een aantal mensen die willen bijvoorbeeld iets niet. En die hadden daar van tevoren niet over nagedacht. En die gaan dan uh, protesteren. Die uh, gaan dan protesteren, maken gebruik van allerlei uh, juridische en uh, wettelijke procedures. En dan wijzigt de gemeenteraad of het college wij wijzigt het beleid. Dus dan komt het vooropgestelde uh, ja, beleid dus niet als tot er, uitvoering. Als ik dat zo hoor, dan zouden jullie op een gegeven moment gewoon de hele gemeenteraad eens een keer uh, bij moeten praten over hoe het werkt. Dat je van tevoren je mond open kunt doen en liever halverwege niet meer en doe je ja. huiswerk dan eens even. Ja, maar... In plaats van te zeggen, de gemeenteraad die neemt een aantal besluiten... maar er komt nooit iets van terecht. Zit hem dus bij een aantal mensen die niet tegenwoordig uh, ja, zaken zit ook, zitten. De, de laatste tien jaar is het uh, lokaal bestuur veel ingewikkelder geworden. En de uh, politici moeten meer de tijd krijgen om het uit te leggen als ze het weten. En de luisteraars of de bevolking die moet zich wat meer in verdiepen... Want je hebt hier, uh, wat, al, wat in het hele land is hoor... Het is altijd een stuk onzekerheid, politiek. Je weet nooit precies waar het eindigt. Maar wij hebben nog volgend probleem als uh, badplaats. We weten niet precies wat we willen. Dus we zijn niet echt een badplaats als het zo uitkomt. En als het wel uitkomt, zijn we opeens wel een badplaats. En we zijn ook geen toeristische gemeente. We zijn ook niet voor de inwoners tenzij het ons uitkomt. Zo is dat. En dan is het... Uh, probleem dat je dan nog een onzekerheid reikheid, erbovenop gestapeld ja, ja. hebt. En dan heb je nog het probleem dat er maar 50% stemmen. Ja. Dus dat wordt dan lastig besturen naar ieders tevredenheid. En, uh, dus er moet uh, wel wat gebeuren? Nou, je ja. moet de focus, hè, de bal... Ze hebben de ogen niet op de bal. Men laat zich steeds afleiden. En uh, als er dan uh, op een bepaald moment heel erg discussie is dat we iets bijvoorbeeld niet zouden kunnen. Dan gaat de bal die gaat op ambtelijke samenwerking of ambtelijke fusie. En uh, ja dat is de bevolking hier niet mee geholpen. Want de aanname dat het allemaal niet goed zou zijn hier. Uh, en dat je daardoor samen moet met Haarlem. Dat is uh, nog uh, helemaal niet aangetoond. Ja. 97% van de, 93% van de bevolking vindt toerisme een toegevoegde waarde. De leefbaarheidsmonitor die geeft uh, goede uh, aanduidingen van wat de, wat de bevolking vindt. En waar staat je gemeente.nl. Daar staan we ook uh, goed voor. Maar dus, nou goed, daar zijn we dan nu mee bezig. En niet waar we bezig mee... Moeten zijn. Maar, als, maar dat, ik jou, sorry, als ik jou zo hoor, mag ik dan één conclusie trekken? We weten wel waar we naartoe willen, maar we weten niet hoe we dat gaan doen? Nee, we weten, we schrijven of waar we naartoe willen, maar we, maar, weten niet maar we voeren het niet uit. Maar uh, ligt dat dan niet aan, uh, kiezen wij de verkeerde mensen dan? Eh... Uh competentieverhaal. Ja, dat, maar goed, dat, dat is ook niet iets lokaals. Dat is overal. Iedereen mag in de gemeenteraad zitten, of hij zich in verdiept of niet. Maar, maar iedereen zit die... met die problemen. Ja, maar goed, men, men uh, is het altijd wel vaak eens met allerlei externe adviseurs of mensen die er verstand van hebben. Schrijven ze ook op en dan zet de hele raad dan ook een handtekening onder. Maar dan moet het uitgevoerd worden. En dan is, dan er, is er altijd weer daar. een groepje wat zegt: nee, kom maar niet. En dat laat zich door beïnvloeden, en dan struikelt het. Ja. Kortom, hier ligt nog een hoop werk. Ja, dat ja dus de, de provincie heeft zich haar best gedaan he, met het uh, onderzoek identiteit badplaatsen. Ja. En die heeft daar ook in geconstateerd dat Zandvoort een beetje zwalkende toko is. Uh, alles in de tent voor 50% en meer, uh, ja. uh, uh, in... en meer smaak hadden ze niet. Hoeveel badplaatsen zijn er meegenomen in dat onderzoek? Uh, de, alle badplaatsen van Noord provincie Noord-Holland. En komt uh, Zandvoort daar beduidend slechter uit dan de rest? Uh, Zandvoort komt eruit uh, als zijnde uh, niet de focus hebben gelegd op de identiteit. En dat is dan Strand uh, zomer, uh, Circuit. Mm -hmm. En dat de mensen daar, uh, de bezoekers daar te weinig van merken. En dat Zandvoort meedoet met allerlei trends. En, zolang, en als een trend dan een beetje leuk gaat, dan neemt een andere gemeente het over. Ja. En beginnen wij weer met wat nieuws. Te rommelig en te divers. Er ja. ja. zit niet echt structuur uh, zit nee. er, uh, zit er in. Nou, dan had je nog een onderwerp. Uh, Michel, het museum, het oude museum. Wat heb je daarover? Te ja, daar betekent? zijn we natuurlijk al 12, 15 jaar mee bezig. Um, en daar is ook een uh, voorbeeld van uh, niet uh, kunnen of willen besluiten. En um, dat is ook uh, uh, uh, op uh, landelijk niveau is dat ook een probleem. Er zijn veel lobbygroepen. Dus uh, van het... Voor hier lokaal met het museum is het ook zo. De een lobbyt voor dit, die lobbyt voor dat. Die wil dit, die wil dat. De gemeente zegt het mag niet meer zoveel kosten. En niemand neemt een besluit. En nu is er een... Het uh, uh, uh, huidige college heeft het opgepakt. Je denkt, ja we moeten nou toch eens een keer wat doen. Uh, en richting verzelfstandiging. En dan is een startnotitie opgesteld. Ja. Nou die vonden wij onder de maat. Dus er, er zelf een gemaakt. En die is ook... Uh, Ter kennis gebracht aan het college. Kijken wat er mee kan gebeuren. Want zo, uh, uh, uh, ja, laten we zeggen, als een vliegende jampotje in de rond te vliegen. En dat er dan niks gebeurt. Er moet gebeurt, gewoon een besluit genomen worden. Er moet gewoon een besluit genomen worden. En er moet een professionele ja. uh, advies komen. En het leuke van het hele verhaal is. Het is culturele identiteit. Dat ligt goed in het petje bij de provincie. Ja. Uh, er zijn een aantal voorwaarden om daar uh, in fysieke zin, hè, qua verbouwingen. Uh, vooraf subsidie te krijgen, dus niet achteraf. Uh, dat je daar een bepaald iets kan neerzetten wat mensen trekt, slecht weervoorziening is. En zou dat bijvoorbeeld koppelen willen of kunnen koppelen aan het Dolfirama, want het is een heel mooi uh, rond geval. Heel veel ruimte, maakt daar een soort panorama van mesdag. En uh, heb je wat te zien. En dat kan ook samen met de genootschap en de clubs die hiermee bezig zijn. Dat is ook culturele identiteit. krijg je ook subsidie van voor de provincie. Dus voor het eerst dat ik iets hoor over een nieuwe, ja, nieuwe bestemming voor het uh, Dolfirama. Ja, uh, panorama van mensdag, maar dan op Zandvoortse op ja, schaal. Ja, ja. 1850 en uh, je doet daar, uh, we hebben heel veel films van vroeger, we hebben uh, over de geschiedenis. Ja. Nou, en dan uh, vragen we, de uh, maken ze bijvoorbeeld in de regio op al die hogescholen in Amsterdam een scriptie over badplaatsen, cultuur, ik noem maar wat. Nou, uh, kom gezellig naar Zandvoort, panorama van Zandvoort. Maar jij weet natuurlijk ook dat alle leuke ideeën geld kosten. Ja, ja maar die, dat geld is best te halen, maar dan moet je achteraan. Maar als je met jezelf bezig bent en navelstaren en uh, je onderneemt geen actie en denkt, nou nah, die provincie en het Rijk, dat is toch ver weg en dat gaat, gaat toch niet lukken. Ja, dan gebeurt er ook niks. Nee. Maar daar is echt, zijn echt hele goede regelingen voor. Maar gelukkig hebben we een partij Belangen Zandvoort die dat uh, wel wil oppakken, begrijp ik. Graag. En dan zeg ik van, ja, dan krijg je de klacht van ja, we hebben geen capaciteit en het is te ingewikkeld. En het laatste jaar is het een beetje heel lastig ook, want een flink gedeelte van de gemeenteambtenaren, die, uh, die vindt het niet leuk meer. Waarom niet? Omdat uh, allerlei reorganisaties boven hun hoofd hangen. Ze weten ook niet uh, wat waar ze zijn, zijn en waar ze ja. naartoe gaan. Ja. Ja. En, uh, dat Heeft dat er mee te maken? Ja, dat, speelt vooral, bij, uh, dat speelt vooral bij uh, ambtenaren die al langer hier bij de gemeente Zandvoort werken. Ja. Die zeggen gewoon gemeentebreedte lolles eraf. Dus als er dan een uh, vraag wordt gesteld vanuit uh, de raad en het college speelt het door naar een ambtenaar. Ja, die doet niet meer zo best om een heel goed antwoord te geven. Weet en daar ben je wel van afhankelijk natuurlijk van die want je moet het allemaal? Ja, hè? maar reorganisaties, uh, ik heb het al een keer eerder meegemaakt hier in de gemeente Zandvoort. Dat geeft heel veel onrust, uh, dat geeft heel veel uh, twijfel en mensen raken gedemotiveerd. En vaak nemen we heel veel goede dan ontslag of ja. die gaan gewoon bij een andere gemeente werken. Ja. En uh, daar hou je niet het beste over natuurlijk. Dus dat, is, dat werkt ons, uh, maar het is voor het college ook heel vervelend. Ja, ja. en wat kun je eraan doen? Ja, uh, intern uh, gewoon even touwtjes weer in handen nemen. Ja, ja maar de, de bedrijfsvoeringsleiders, uh, uh, uh, laat ik het me zo zeggen, die zijn ook uh, tijdelijk aangenomen. Dus die binding met Zandvoort en de toekomst, zijn ze niet zomaar bezig. Die denken: We komen hier gewoon werk en ik ga het dus even goed doen. En over twee jaar ben ik weer weg. Ja. Maar dit ja. waren dus allemaal dingen waarvan gelukkig. waar anderen iets niet helemaal goed deden. Maar wat, wat gaat gemeentebelangen zelf nu wel goed doen? Had je nog een leuk onderwerp voor ons? Onder ja, we gaan proberen om. Uh, meer in over een beleid: verblijfstoerisme. We hadden delta deltaplan: verblijfstoerisme. Kijk, dat zijn natuurlijk inkomsten voor de gemeente, mm -hmm. hè, qua toeristenbelasting. En uh, dat hebben we ook bovenaan ons lijstje staan, maar de gemeente zelf ook. Okay. Maar ja, parallel daaraan, pak je enorm met beleid. Uh, dat werkt eigenlijk het succes van mensen om te verbouwen en verblijfsaccommodatie aan te bieden. Dat zit uh, dat beleid eigenlijk in de weg. Omdat we een beetje langs elkaar heen werken. Dus er sommige dingen als gemeente kan je rekkelijk zien, hè, in het kader van je prioritering van je beleid. Ja, je kan het ook heel precies zien. De rekkelen en de precieze hoor ik hier. Ja, he? en dan heb je de precieze? Dat al eerder in de geschiedenis. Ja, en de precieze die maken dan uh, het uh, beleid, hè, dus uh, verruiming en verbetering mm. van de verblijfsaccommodatie weer onmogelijk. Ja. Dan kom ik op de strand bungalows. Dat was natuurlijk een heel leuk ding. Dan denk je, nou dat is goed, verblijfsaccommodatie, heel erop en eraan. Ja. Uh, maar om dat nou vanaf de rotonde tot en met het Naakstrand uh, massaal in te voeren, dat is niet zo handig. Je moet gewoon proberen om, ik ga een pilot beginnen met een paar, kijk hoe dat gaat. Ja. Maar stel dat je dat nou doet als strandtent en je investeert daarin. Dan hang je via bestemmingsplan aan de parkeernormennota. Als je die zou gelden dan hè, voor dat bestemmingsplan, dus niet voor alle bestemmingsplannen. En die parkeernormanota zegt dat als je zes uh, slaapplaatsen hebt, dan moet, je zoveel, ja, dan moet je zoveel parkeerruimte hebben op eigen trein. Zo niet, dan moet je dat ergens huren met een of ander contract tot in de eeuwigheid. Of de accommodatie nou, terug. Ja, dan krijg je natuurlijk nooit de strandbungel want nee. dat krijg je niet voor elkaar. Nee, nee, dus nee, dat nee. werkt elkaar dan tegen ik las in het Haarlem Zagblad, even terzijde. Las ik in het Haarlem Zagblad dat uh, dit, die problematiek met die ambtenaar. nog even terugkomend op natuurlijk ook in Haarlem speelt. Ja. En dat de burgemeester daar op een gegeven moment zei: van ja, daar moeten we dus nu iets aan doen. Ik bedoel, als er iemand zegt: ik wil graag mijn terras. Uh, uh, breed, iets verbreed, dus de rekkelijken. De, en dan, dan gaat het, is het niet aan de orde dat een ambtenaar dat uh, theoretisch bekijkt... en dan over vijf maanden op een gegeven moment zegt van nee, dat vinden we niet goed. Die ambtenaar die moet er dan even naartoe en zeggen ik kan het ter plekke bekijken. En dan krijgt ja of nee. Hmm. Zou dat ook niet iets zijn voor zand, voor, denk ik dan? Ja, maar nou goed. Ik denk we natuurlijk dat we die uh, dat ook uh, wel leuk zouden vinden. Ja, maar in 9 van de 10 gevallen is het eigenlijk zo... Dat geldt ook voor het Rijk. Heel veel tekentafelplannen. Uh, en uh, hoe, hoe dat dan uitgevoerd moet worden. Dat ja, re, dat, dus, kijk, wij dus ja, dat ja ja, ja, ja, maar dan moet u eigenlijk niet alleen zien... van we gaan nu fysiek kijken hoe het in elkaar steekt in dit onderwerp. Maar dan moeten we algemeen en breed doen met alle onderwerpen. Ja, Absoluut. Niet, Allemaal dus, tekentafelverzinsels ja. ja. en a, heel veel aannames. Hè. We nemen aan hmm. dat, we nemen hmm. aan dat. Dat blijkt helemaal niet te werken. Nee. Dan struikelt het om. Dus de, als je dus net als de gemeente Zandvoort verzins bent. Om allerlei taken die je hebt uh, uit te besteden. Outsourcen, allerlei voeren. Dat betekent dat je de, dat op een enig moment de uitvoering de dienst gaat uitmaken. Als ze dat niet goed doen. En het beleid. Niet. Dus dat is nou eigenlijk het, het grootste probleem. En ja, ja. als de uitvoering op afstand zit. Dat is een zelfstandige organisatie met een BV. Dan kan je, dan kan je niet zeggen van nee. als gemeente. Ga van, maar eens nou, even ik ga, kijken. Ik ga met die uitvoering nee, bemoeien. Nee, dat ben ik het heel met je eens. Want je hebt nee. het uitbesteed. Ja, ja. Nee, nou, dat, nee, dat is de lastige. Ja. Het is of het een of het ander inderdaad. Ja. ja. We hebben nog wel een hele lijst trouwens. Ja, ja voorgestelde de, lijst door uh, de Michel Demmers. Ja. Ja. <laughs> is hij wel iets over de horeca? Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, ja, ja, dus de, laten we zeggen de actie van de burgemeester. Die is ja. baas van, de, van de, um, uh, openbare orde en veiligheid. Mm -hmm. Ja, Die heeft uh, toen de, uh, in de haltestraat uh, het een ja. en ander geconstateerd en de harde ja. actie op ondernomen. Ja. Althans zo leek dat in ieder geval. Ja, daar kan je inderdaad wel wat aan doen, maar uh, dit, dit was een beetje, een beetje, dat was gewoon onzorgvuldig. Dus dat is jammer. Het was ook langs elkaar heen werken. Ja, maar het is een beetje onzorgvuldig. Achteraf, ja. Maar ik denk dat de, de burgemeester signaal wil afgeven en dan zie we waar het schip ja. Dus ja, maar goed, dat is niet goed voor het aanzien van het uh, bestuursorgaan burgemeester. Dat is een beetje jammer. Uh, maar, de Brede-Rode straat, dat is eigenlijk ook zo'n geval. Heb ik twee, jaar, drie jaar geleden heb ik al papier overhandigd hoe je zoiets moet regelen. Daar is niks aan gedaan. En vorige nou, week hebben we hier bewonen uh, ja, ja, ja, toen heb gezet. ik dus vorige twee weken geleden, nee ja. in juni heb ik dat hele papier ja. hoe je zoiets moet regelen. Dat heb ik ook aan het college gegeven. Daar heb ik ook niks mee gedaan. Dus als u de, want we zijn namelijk niet de enige gemeente. Het en dat, dat is wat werk, maar als je het helemaal goed op de rit hebt, kan je er wat aan doen. Ja. Ja. Maar, goed, uh, maar volgens mij is een signaal afgeven door een burgemeester noo nooit een kwalijke zaak. Nee, het, nee. Het, het, het heeft zoiets van tot hiertoe en niet verder. Het ja. kan toch alleen maar goed werken? Een waarschuwing was het Ja, maar als je op een bepaald moment een aantal maatregelen neemt of aangiftes doet of wat dan ook. En het heeft allemaal geen gevolg. Nee, maar er is wel Er is wat er over gezegd, maar ook in de uitvoering. Nee, maar qua sancties jou, werkt ook, het dan niet? Is... Misschien werkt het het wel preventief. Ik ja. moet zeggen dat ja. persoonlijk, maar daar goed. zit ik hier ja. niet voor. Ik ben niet de geïnterviewde. Ja. Persoonlijk ja. dacht ik, vind ik dit niet zo slecht, maar nee, dat nou, keer niet. Nee, maar, <laughs> maar goed, het was dus een signaal. Ja, het ja. was een signaal. wel, ja. ja. En over die uh, Brede rode straat, ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nou, daar is ook een nette en, procedure voor hoe dat te regelen. Via bestemmingsplan ja. en uh, via het ja. uitzendbureau en ja. een uh, speciale uh, artikel in de APV ja. waar omschreven wordt wat goed verhuurderschap is. En als dat ja. Ja. in de APV staat, kan je handhaven. Dat hebben we dus niet. Maar ja. ik heb dat allemaal aan uh, Jerry, die trekt ja, die kar. Nee, ja, uh, dus die heeft dat allemaal uh, gekregen. We gaan het zien. Wat had je verder nog? Uh, nog nou, een, een ja, klein onderwerpje. Ja, een klein onderwerpje. En je mag er nog één kiezen. Ja, nou dan kies <laughs> ik... Uh, ja, de democratische legitimiteit eigenlijk. Hè. Ja. Dus waar ik het in het begin over heb gehad. Uh, ja. 50% van de mensen stemt. Ja, ja. Uh, we weten niet wat, ze, wat we willen. Twee onzekerheden. Ja. Ja. En dan zeg ik, ja als we niet helemaal eruit komen... gaan we naar de provincie. Ja. Ga kijken of die kan helpen. Want die hebben dus in hun... Uh, uh, een van de hoofdtaken is uh, degelijk bestuur. Uh, ...van de provincie, voor de gemeente. Dus kom ons een beetje helpen en uh, geef een beetje geld en neem hier en daar ook de regie over. Want sommige dingen kunnen we dus niet zelf. Nee. Nou, en dan denk ik, waar gaan die geldstromen heen? Nou, heb ik de, de hele uh, begroting van de provincie Noord-Holland uh, nagekeken en uh, de provincie Zuid-Holland. En dat doet de provincie Zuid-Holland in mijn ogen het stuk beter. Want waarom kunnen wij, uh, uh, als het provinciaal belang is en onze identiteit is strand, zee, zon en het circuit. Waarom uh, doet de provincie niks aan het circuit? Ze geven van een half miljoen subsidie aan De Identiteit van Amsterdam. Uh, investeer mee in het hele verhaal. Het heeft een economische uitstraling. En als wet in Nederland moet je één goede sportvoorziening hebben per sport. Maar goed, de focus ligt bij uh, kikkers, sloten en allerlei andere zaken. Bijvoorbeeld de natuurbrug, wat ik zelf uh, ge geïnitieerd heb. Nou, ja, daar gaat zo meteen 18 miljoen euro heen. Maar het circuit is ook heel erg belangrijk ja. voor ons. En dat zakt zo langzamerhand in de prut. Ja. Ja. En dan denk ik, provincie, doe wat. Want als u, hè, als u zegt van, ja, maar je hebt al 5 miljoen euro gehad. Dan zeg ik, ja, maar 83 miljoen euro heeft de verbouwing van het provinciehuis gekocht. Daar hebben ze geleend. Daar moeten ze 5 miljoen rente per jaar over betalen. Dat betalen u en ik. En dan denk ik, die 5 miljoen die dan in het entree zand wordt gestompt wordt, dat is. Ten opzichte van die bedragen is het natuurlijk pinus, peanuts. Als, als advocaat van de duivel zou ik zeggen... je kunt geen appels met peren vergelijken. Hè? Nee. Uh, dat zal waarschijnlijk de provincie nee, zeggen. Nee, nee, nee, nee, dat is niet waar. Dat is de, dat is de, zegt de commissaris van de Koning zal zeggen... ja, zo, die mensen die stemmen op, de, op GroenLinks... Ja. of op de dierenpartijen in D66... willen ook altijd een beetje... ze willen vooruit, maar het mag geen lawaai maken. Nee. Ja, uh, dat mag ook niks dus zijn. ja, dan denk ik... Uh, dat meet je eigenlijk met twee maten. Want de spons soort bijvoorbeeld ook de identiteit van de muiden, de zeesluis. Nou, dat kost een beetje geld. Ja, ja. Kijk, dan moet je gewoon eerlijk zeggen als provincie: Zandvoort uh, is voor ons van uh, geen belang. Dat moeten we niet zeggen in alle beleidsdocumenten. De badplaats Zandvoort is van provinciaal belang. Nou, die vijf tonnen, die aantal tonnen die we hebben gekregen tot nu toe voor de entree, dat gaat op aan rekenen en tekenen. Dus dat is een hele vervelende ja, zaak. Ja, dat is jammer. En als er wat natuurbruggen gemaakt ja, moeten we, uh, worden, bestemmingsplan maken, ze doen dus bestemmingsplan maken, financieren, ze maken het en ze beheren het. Ja, dat kan allemaal wel. Ja, ja. Ja. Maar zij zijn ook democratisch gekozen en hebben nee, ook Nee, ja, Nee, dat gaat niet alleen om de democratie. Nee, die... Dat gaat ook over de, wat vind jij zelf, wat je als taak moet hebben als provincie. Ja, ze doen allemaal dingen waar ze hun vingers niet aan kunnen maar branden. Maar wat de provincie vindt, heeft ook te maken met het, uh, het, het stemgedrag van uh, de burgers. Als daar heel veel mensen stemmen op, uh, ik noem maar iets groen links, ja, dan zul je die kant op moeten. Ja. Toch? zit zo'n democratie niet in elkaar? Uh, nee, maar dan moet je ook als provincie zeggen... wij uh, geven 2,2 miljoen euro subsidie aan RTV Noord-Holland. En die gaat uh, maanden, weken, jarenlang... zit ik alleen maar naar RTV Noord-Holland te kijken. En het zijn alleen maar sloten, kikkers, vlinders... en uh, ja. weet ik veel. Allemaal hartstikke leuk. Maar nou ja, als de provincie dat belangrijk ja. vindt... kikkersloten, natuurbruggen... helemaal prima. Is, ja. Maar dan moet je de economische regionale activiteiten... daar kan je ook wat aan doen. En niet zeggen van... zo gauw het binnen uw be bebouwde kom is... gaat u er zelf over. En alles wat buiten de bebouwde kom is... dan kunt u bij ons aankloppen. Maar wat nou precies binnen en buiten bebouwde kom dat is... is dat is wel bekend via de jurisprudentie. Ja. Ga niet zeggen, ja. Maar ze slaan het gewoon over. Ja. Als ik de provincie... Ja was, had ik weer het even het weekend over het, om wat na de, over na te denken, toch? Zo is dat. Ja, ik ben ja. de provincie niet. Ja. Wij, uh... Nou ja, wat is de rol van de commissaris van de Koning eigenlijk? Ja. Ja, ook, ook, ook, kunnen we kunnen het een ander keertje ja. over hebben, want de twintig minuten zijn voorbij. We <laughs> hebben heel wat onderwerpen toch wel uh, ging je snel uit, zeg. Ja, dat Goed, gaat he? hard. Ja, dat, ja, dat hard. kan wel. Ja. Wel gestructureerd, jongens. Ja. ja, maar dat is het programma Goedemorgen het nou ja. eenmaal. En iedereen mag aan het woord komen. Zo is dat. Ja, zulke goede, fantastische gespreksleiders hier. Dankjewel, Dankjewel Michel. Je, oh. maakt, je maakt het weer helemaal goed vandaag. Ja, dan zie ik u volgende week op zaterdag ook weer voor een uur om de rest uit te leggen. We gaan en daar over... nog even met de redactie over hebben. Dan ja, gaan we antwoord... het hebben over de markt. Ons antwoord daarop is wellicht. <lacht> Ik wens je een heel goed weekend. Je krijgt garanties tot de deur. <lacht> Als je het maar weet. We zijn weer terug en tegenover. Ja, tegenover ons zit. Uh, ja, wel. Uh, zelfs uh, Floris komt even kijken van hij, uh, was, ja. Uh, ja. hij was vroeger ook een. Wat was je, een kabouter of. <lacht> nee. <lacht> nee Oké. Okay. It, uh, ja, een neem mij niet kwalijk. It, dit zijn allemaal dingen wij zijn waar leken. ik niets <laughs> van weet. Maar uh, van de scouting. De buffalo's zit hier uh, tegenover ons. Jan, Hilco en Casper. Ja. En wij zijn ongelooflijk benieuwd. Wij hebben de voorspelling al gekregen. Dat na acht minuten als wij klaar zijn. Wij... Uh, bij de scouting gaan. Ja, klopt. Ik wil ja. het nog wel I, eens Nou, ik ga mijn uiterste zien. best doen natuurlijk. Er zes minuten overtuigen en twee minuten okay. om de handtekening te zetten. Okay. Dan zijn we er volgens mij. We dus dat... zullen het zien. Ga ja, vertel. vertel nou, goedemorgen ja, natuurlijk. Goedemorgen. Ja, ja, nou, we hebben gelukkig een mooie weer meegenomen. Want uh, vandaag hebben we onze open oh, dag. hebben jullie dat? Ja, ja we, we, we, we oh, dat hebben we het een... geboekt en gekregen. Oké. Okay. Gelukkig. Ja, we doen, uh, doen onze open dag. En uh, ja. voorheen deden we dat op ons eigen terrein. Ja. We dachten, nou, we laten de mensen naar ons toekomen... Maar wij dachten met dit mooie weer, wij komen naar de mensen toe en deze het zomer. En is terrein? Uh, bij het Naaldenveld? Uh, nee, nee, dat is van de, van de regio. Dat is een, een labelterrein. Dat is ook scouting. Dat is ja. overal te vinden. Uh, maar wij zitten op Duintjesveldweg. Ja. En dat is voor mensen misschien wat onbekend. Maar als de je de hockeyvelden weg. hebt, inderdaad. ja, En er is een ja. duivenvereniging Pleinus. Daar zitten we achter. Okay. Een beetje verscholen in een, in een hoekje. Ja. En dan hebben we een heel mooi terrein met een, een prachtig houten gebouw. Uh, met daarnaast nog een, een, een mooie kampvuurkuil en een eigen spel. Peelveld, uh, twee lokalen waarin geslapen kan worden en een, een stamhok, dat is voor de wat ouderen met uh, wat andere faciliteiten. Uh, nou, voor, de, nu, uh, voor de 18 de de plus. Zei, dit ja. denkt jullie wel over de streek. Jazeker. Oh, nou, nou, we, we hebben nog zes minuten, geloof ik. <laughs> <laughs> nou, dat, dat hebben we op ons eigen terrein. Maar ja. wij vinden toch wel dat uh, ja, we vinden het ook leuk om, uh, om de mensen te laten zien uh, ja, op het moment ja, dat, dat, dat ze de boodschappen doen, wat we aan het doen zijn. Dus we hebben ook dit jaar weer besloten om ja. uh, op het uh, uh, gasthuis. Uh, sorry, op het nee, is, raadhuisplein, uh, raadhuisplein, is dat voor het eerst niet dus? Nee, uh, nee voorheen. Het is dus de tweede keer dat we doen. Ja, de eerste keer is zo goed, goed bevallen. bevallen. Absoluut. Ja, ja, we hadden toen wat, wat minder weer. Wat, wat regen. Uh, maar nu met de zon. Ja, dat is helemaal En uh, de bedoeling is inderdaad dat jullie uh, voorlichting geven. En dat mensen uh, lid worden en zo. Exact. Ja. Is dat vorig jaar uh, goed gelukt? Dus? Dat is heel goed gelukt. Ja, we hebben veel, uh, veel kijkers gehad. En ook daarna de, de, de weken daarna veel, uh, veel mensen uh, gehad. die uh, Nieuwe leden ook. Absoluut. Dus dat... Ja, dat, dat smaakt er naar meer. Dus dat vandaar dat we dat ook weer doen. Ja. Ja. En wat we, eigenlijk, wat we eigenlijk proberen te doen is om uh, scouting te laten zien wat, wat zowel de activiteiten zijn voor jong en oud. Want vanaf vijf jaar kan je al ja, bij scouting. Ja, ja. Want vertel eens ja. even, nu dat je toch het hele publiek heel zandvoort uh, aan de microfoon hebt. Wat doen jullie allemaal voor uh, bijvoorbeeld de jeugd? Nou ja, thuis? we beginnen al vanaf vijf jaar. Nou, en dan gaan wij natuurlijk niet met de bijlen in de boomstam uh, hakken. Dat, uh, dat doen wij niet ja. met de vijfjarigen. Daar is het echt gericht op spel en op, uh, op spelen leren. Uh, en dat doen ze door middel van fictieve figuren in Hot Hotsitonia. Daar heb je allemaal figuren rondlopen die zo hun eigen rol hebben en in iedere opkomst komen die uh, voorbij. En zo worden de, de figuren als kapstok gebruikt om bepaalde, uh, bepaalde ja. spelen te, te ja, doen. het is behoorlijk ja. educatief, maar in exact, spelvorm. Exact, alles in spelvorm. Ja, ja er zit nog geen, geen competitie in. Dat is op die leeftijd dus is dat helemaal niet mee? nodig. Nee, nee, inderdaad. En dan gaan we van de leeftijd 7 tot met 11. Dat zijn en de, welpen. Ja. en de welpen hebben ook dat spelelement, maar wel iets meer competitie erin. En dat was wat Floris was, een welp. Ja, klopt, ja, een welp. Die leeftijden zijn voor mij niet echt veranderd, dus dan kunnen we ook wel inschatten hoe oud hij toen uh, toe ja. was. Ja. <laughs> uh, dat is 7 tot en met 11, dan gaan we naar 11 tot en met 15. Dat, de, de, dat begint een beetje de, de puberteit. Wat, wat stoerder, dat ja, ja, ja. komt voor mezelf de op. De dus de daar serie, komt de competitie ja, ja. wat meer naar voren. Maar ook... Wat meer spannende dingen. Bij de, bij de welpen doe je ook al spannende dingen. Speurtochten bijvoorbeeld. Maar bij de scouts ga je echt met, met een bijl bijvoorbeeld in de weer. Dat wordt natuurlijk uitermate goed begeleid. Laten we ja, dat, dat voorop stellen. Ja. Veiligheid ja. staat voorop. Ja. Maar dat, de spanning komt er wel. Uh, kampvuur maken, uh, vuurstoken. Maar ook uh, wat doe je? Speurtochten. Uh, een stukje EHBO. Hè. Wat Stel je voor, er gaat een keer iets mis. In ja. huis of, uh, of op straat. Survival. Heeft moet er allemaal je mee te maken: in de natuur, eten, Exact, ja. ja. Nou, dan gaan we naar leeftijdsgroep 15 tot en met 18. Dat zijn explorers. nou Die zijn al wat meer uh, zelfstandig. Ja. Dus die hebben geen leiding maar, meer, maar begeleiding. En uh, die doen samen met hun begeleiding uh, bepalen wat ze uh, tijdens het, het jaar willen doen. Dus ze zorgen zelf voor hun zomerkampen. Ze zorgen zelf voor hun programma's. Ja. En uh, worden daarin zoveel mogelijk begeleid. Zodat ze ook zelfstandigheid daarin leren. En dan hebben we de leeftijdsgroep 18+. plus. Die komen in de, in de stam terecht. En de stam is eigenlijk een groep waarbij we, uh, een, een deel leiding ontstaat. Uh, en ook een deel uh, plezier. Uh, Je bedoelt stam als symbool inderdaad voor een boom. Eerst die takken en dan op een gegeven moment ja. Ja, nou die ik, die zo had ik hem nog niet gezien, oh, okay, maar die, neem ik, die omarm ik gelijk. <laughs> ja, dat, dat noemen wij de stam. Ja. En uh, ja, dan mag je vanaf je 18 erbij en daar er zit geen leeftijdslimiet uh, aan. En dan word je ook min of meer opgeleid tot, tot eventueel zelf een groep nemen? Of... Ja, ja, nou dat, dat zit niet eens binnen de stam. Dat is eigenlijk op het moment dat je bij de stam komt, heb je ook al een leeftijd waarbij je al als leiding mee kan gaan lopen. En veel leiding zit ook bij de stam, dus het, het, het, ja, ja. het, het vlecht een beetje. In elkaar ja, ja, ja. Wat, wat betreft de, de stamboom. En ik neem aan dat jullie allebei bij de stam horen. Ja, wij zijn dat allebei uh, bij en dat stamleden. Jullie een, een groep leiding. hebben. Welke groep heb je zelf? Uh, uh, nou, ik was altijd uh, scoutsleiding, alleen uh, sinds kort ben ik voorzitter van de vereniging. En uh, dat houdt in dat je als voorzitter natuurlijk zo neutraal mogelijk moet zijn. En dat betekent dat je geen leiding meer mag zijn. Dus ik heb helaas afscheid moeten nemen van, uh, van mijn scouts. Ja. Maar dat betekent niet dat ik er niet meer ben. Nee. Dus ik ben nee, altijd, ja, aanwezig. altijd aanwezig. Altijd, uh, aanwezig bij allemaal nu een exact, beetje Exact, precies. Ja. Dat, uh, ja. dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. En, en, en wat dus, gebeurt er nu vandaag uh, op het, het Raadhuisplein? Nou, vandaag hebben we eigenlijk de activiteiten die we normaal wekelijks op zaterdag bij de groep doen, hebben we ja. naar het, naar het ja. plein toe gehaald En daar zijn we nu bijvoorbeeld uh, uh, figuurzagen uh, kan gedaan worden. Voor de kleintjes kan er een hele mooie kleurplaat gemaakt worden. En de wat grotere, ja, die zoeken natuurlijk wat meer uitdaging, dus er kan met, uh, met een bijl gehakt worden. Okay. Uh, er wordt uh, vuurtje gestookt. Allemaal wel in in een, in een korf, dus allemaal veilig opgesteld. Ja. De brandblussen staat ernaast. Gereguleerd, ja, absoluut. Absoluut. Ja. En ze kunnen ze uh, groot pionieren. Dat houdt in dat ze met uh, touw en hout een, een bouwwerk uh, gaan, uh, gaan maken. Of in ja. ieder geval elementen eraan toevoegen. Leuk. En, zo, en dat is gewoon vrije inloop. Leuk. Dus van 10 tot 5. Men kan gewoon en langslopen. Iedereen kan uh, meedoen. Iedereen en mag en meedoen. Ja. Ja. Je mag ook kijken. Ik ja. kan me voorstellen dat het misschien uh, eng is om gelijk mee te doen. Maar je mag ook gerust even langslopen. Kijken. Er lopen genoeg mensen rond. Met, met informatie. En stel nou dat je, want we zijn bijna aan die zes minuten, hè? Dus de, de, de, nu het uurde. Ja, de twee hè? minuten handtekening natuurlijk. Nog. Ja, ja, ja. ja. Laat, laat ik het zo zeggen. Nee, ik word geen lid, maar als ik vijf jaar was geweest, had ik gezegd: oh wat leuk. Kijk, is dat voldoende? Dat, dat, dat okay, tel ik mee. Dat, dat is, wel, is goed. Ja. Stel dat er nu vandaag ook vijf- en zevenjarigen zijn en die zeggen: het lijkt mij leuk. Is dan een periode dat je zegt: je kunt het ook nog even bekijken. Ja, zeker. Ja. Ja. Wij, wij, wij zeggen sowieso als groep: kom minimaal drie keer kijken. Er zit geen verplichting aan en vast, draai gewoon mee. Exact, en daarna kan gewoon ja. het besluit genomen worden van, ja. nou, we vinden het leuk. En als het niet, dat kan ook, als het niet, ja. niet iets is, ja. dan is dat ook geen enkel probleem. Ja. Maar ja. ik zeg altijd van, kom gewoon gerust kijken. Ja. Het liefst hebben we dat je meedoet. Uh, uh, want dat is wel het leukste, kijken. Ja, en dan voel je ook ja, hoe leuk het dan is. Precies. En dan, de, vaker, dan ja. neem je wat mee naar huis als je iets gemaakt hebt. Dus dan heb je net thuis ook een schildje bijvoorbeeld. Wat ze nu ook op het, ja. uh, bij het. Uh, kan uh, bij opa en oma op het reswaar tot in alle eeuwigheid. Exact. Ja, ja <laughs> laten we hopen met trots. <laughs> ja, ik moet zeggen ja. dat ik het uh, heel erg leuk, leuk vind. Ja. Als ik het geweten had, hadden wij ongelooflijk veel meer kunnen leren in onze jeugd. Het dan kan nu. nog steeds, ons oudste lid is vier. En die is nog steeds zeer gedreven. Wij gaan um, erover nadenken. En jullie nee, zijn stukken, dan stukken dan dat, nee. <laughs> <laughs> Ik maar, voel een kant op. Maar dat gezegd hebbende wensen we jullie ja. wel heel veel succes. Ja. Het is moeite waard, leuk, goed weer. Ja. Ik hoop dat er heel veel mensen komen. Dat ja, gaan we zeker doen. Iedereen is welkom. Ja, en, allemaal en, blije mensen. Ja. Ja, van 10 tot 5. Okay. En tot iedereen is af. welkom. Ja, en normaal iedere zaterdag van 2 tot 4 en 2 tot 5. Okay, we sluiten af met de uh, Moody Blues met New Horizons. En dat geldt voor jullie. Dus Horizons liggen allemaal weer open voor jullie en Absolute. voor de Zandvoortse bevolking. <laughs> Dank. Dank jullie wel. We zijn er weer en ik zei dat New Horizons de muziek was, maar het is Save the Last Dance for Me. En dat is natuurlijk weer het bruggetje naar het volgende en het laatste item, Conny Lodewijks, die hier aangeschoven is. En naast haar, dat vinden we ook heel leuk, zit Piet. Welkom, Piet. En naast Piet zit de moeder en het broertje van Piet. Welkom allemaal. Wij zijn <laughs> zeer benieuwd, Conny. Wat dit allemaal gaat worden Vertel Goedemorgen uh, Ik ben in plaats van uh, Roy van Beuringen uh, Het is namelijk heel triest uh, Zijn uh, schoonmoeder is daar heel erg aan toe En uh, dus die is in het ziekenhuis Met de hele familie Ik wens hem ook heel, van hier vandaan heel veel sterkte uh, Ik kom voor uh, On -air Dance ja. uh, Ik ben uh, balletdocenten daar uh, voor een uh, periode. En uh, Piet, die kwam uh, eigenlijk door een jeugdcultuurpas. Ja. Kwam, uh, Piet. Uh, is het verstaan? Ja. Jij ja. ja, nee, je me verstaan? Oké, okay. dan, dan, dan ik ga ik Want ja. ik kan hard praten nee, hoor. Al, hij is, gewend, okay. is dat zo? <laughs> ja, okay. ja, ja, ja. ja die heeft, kan dat wel. Dus uh, hij kwam bij ons uh, voor de jeugdcultuurpas. kwam hij bij uh, Theater de Krocht. En toen dacht ik, hé. Hey. Ik zeg, ben je wel goed, Piet? Hij zegt ja. Je bent toch juf Conny van ballet? Ik zeg ja, klopt. Nou Piet, vertel verder. Ja, Piet, vertel. Hoe ja, leuk was toen, dat? Um, toen ben ik daar binnengelopen en heb ik die les meegedaan. Ik zou eigenlijk alleen maar één les meedoen. Maar ik vond het zo leuk, heb ik meteen mijn ja, moeder mooi. gebeld. En, dat, en toen ging ik meteen alle drie de lessen meedoen. En het mocht van Connie. Ja. Dus dat hij mag me, me helpen. En het is nee. ballet, hè? Dan ballet. Ja, het is uh, ballet. En maar Piet speciaal, gaat heel speciaal ballet? Een hij, soort nee, ballet? Nee, hij heeft nee? een klassiek ballet gekozen. Ja, klassiek. Je bent een soort Billy Elliott, denk ik. <laughs> nee. ja. Ja. Ja. Nou, wel. Ja. toch? Ja. leuk. Ja. En ik vind het namelijk zo leuk dat zijn moeder helemaal volledig achter hem staat. Want ik zie zijn moeder ook nu voor het eerst. Ja. En, ik, uh, en we hebben wel contact via... Uh, via het programma uh, verbroedert wel heel erg. Ja, he. ja, ja, ja maar, ja. maar vind je het erg? Nee, het mag wel, mag wel. Dus vertel maar waarom jij het ook zo leuk vindt. Nou, ik, eh, ik zie gewoon dat Pieter heel veel plezier in heeft en dat dat zijn passie is om te doen. En ik, ja. ik wil hem graag ondersteunen omdat ik zie dat hij ervan houdt. Dat is bedankt, Leuk, hoor. Ja. Leuk hoor. Ik heb wel eens uh, uh, balletuitvoeringen meegemaakt en er zitten natuurlijk wel meer jongens op ballet. En Tuur, fantastisch. Ja. Maar die krijgen altijd bij uitvoeringen zo'n hele speciale rol. Ja. Omdat zij natuurlijk een van de weinigen zijn. Ja. Is dat, ja. dat is ja. natuurlijk ja. ook wel weer een extraatje, ja. toch? Ja, ik ben ook een van de weinigen. Ja. Ik ben ook ja. de enige bij Connie. Ja? Ja, ja. En, ja klopt. We zijn er niet meer in de klas waarvan je zegt... Nee, nee, het is zo leuk. Allemaal voetbal en hockey. Ah, Allemaal voetbal klopt. en hockey. Ja, maar dat komt nog wel. We zijn pas bezig. We zijn ja. natuurlijk één jaar. En daarvoor heb ik natuurlijk ook altijd lesgegeven in Zandvoort. Ja. Ook. het is nu heel normaal dat ja. de jongens, jongens gewoon gaan, gaan dansen. Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, waarom dus is, is volgend jaar zijn er vast meer. Ja, tuurlijk. Die etiketten zijn er ja, ja, ja, goed. Je hebt helemaal veranderd. Ja, Vinden ze het leuk dat hoor. je op ballet bent? Ja, ze vinden ja, het toch? allemaal leuk. En ik werd ook nooit gepest of zo nee. Nee. omdat ik op ballet zat. Oh, nee, hij nee. heeft er ook helemaal niets van. En dit is, zo hoort het ook, vind ja, je ja, wel? Tuurlijk, ja. Of je nou gaat hockey of tennis. Ik bedoel, er zijn altijd jongens nodig, ja, toch? Het ja. zijn dingen die je leuk vindt om te doen en ja, die ja, je doen. Ja. Ja. Dus jij blijft nog wel voorlopig even doorgaan. Ja, voorlopig ook. Heel goed. En je broertje, gaat hij ook mee? Mijn broertje is meer van de karate en judo. Oh. Oh. Ja, ook leuk. Ja, ook leuk. Ja, dat heb je nou ook. Ja, ja. Ja. Connie, is er een speciaal uh, ballet wat jij. Uh, of is het echt alleen maar uh, dansen? Zeg maar? Ik geef uh, klassiek ballet. Klassisch, dus ja. Ja, dat gaat vanaf drie jaar. Dus ik ga het eventjes. Uh, ik heb speciaal, of Roy heeft speciaal de lessen uitgebreid, zodat we ja. dat, uh, de lessen kunnen verbeteren. We hadden eerst nu twee lesuren. En ja. nu zijn het er al vijf. Dus ja. we beginnen met om, uh, om één uur met de sweetie's. Dat zijn klein kindjes van drie en vier jaar. Ja. Die we dan op een speelse manier uh, ja, vrolijke manier laten dansen. Zoals thema. Seizoenen en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Feestdagen. En dan hebben we om kwart twee tot half drie. Dan zijn er uh, pre-ballet. Dat is het beginsel van, uh, van ballet. Ja? Op uh, puur balletmuziek. Ja. En dat, uh, dat, dat spreekt echt een verbeelding en een fantasie aan van uh, kinderen aan. En we hebben een klassiek ballet om half drie tot kwart over drie. Dat is een combi. Dat noem ik dan een combinatie van klassiek en street dance. Prié nou, en pas de deux. Piet kan met mij uh, alle kanten op. Okay. Ja, hij en, kan... jij, en jij met Piet. En ik met Piet. Oh, ja, we zijn verliefd ja, op elkaar. Dus dat scheelt. Ja, heel goed. ja sorry man. Ja. Ja, ja, ja. Nee, ja. ja. Hij ja. is echt heel leuk. Hij kan alle kanten op. Ja. En dan hebben we de combinatielessen. wat ik bedoel met klassiek en tien en elf jaar. Dus we hebben eigenlijk een keuze gemaakt naar de leeftijd van de kinderen. Ja, oh, ja. en dan ja. kunnen we gewoon gaan. Het is een indicatie, hè, de leeftijd. Maar ik wil gewoon kijken van wie. wie. En het belangrijkste is natuurlijk als je klassiek ballet les geeft Dat het een, een, een, eigenlijk een beginsel is naar de moderne dans. Ja. En uh, ik heb dat altijd gedaan in onze studio in Zandvoort. Uh, ja. Dat ik altijd een combinatie zocht van. Nou als ze eenmaal die techniek hebben. Dan kan je alle kanten met ze op. Ja. Ja, en dan kunnen zij ook als ze naar de academie zouden willen. Ja. Wanneer ga je weer beginnen? Ex Datum. Sorry, 2 september woensdag. 2 september. En ze kunnen kijken op www.oner dance.nl. Daar dit... staat het hele rooster ja. op, en alles erop ja. en eraan. Ja. Ja. En uh, er is wel meer belangstelling, hè? komt er? Hè? Ja, dat gaat de hele goede kant ja. op. We zijn pas uh, uh, één jaar begonnen. Ja. En dit is nu het tweede seizoen. Ja. En uh, we hopen uh, aan het eind van het seizoen een mooie voorstelling te geven in een echt theater. Leuk. Ja, ja. en zal je wel leuk vinden, is, Piet Javer, niet, hè? Mag is is juist ja ja ja, Echt theater is Haarlem. Uh, nou, we gaan we eerst nog klein. We gaan eerst nog klein, dus we gaan naar Heemstelen. Naar Heemstelen, in de Luivel. Ontzettend leuk theater. Vooral als je nog een kleine groep En dan ja. kunnen de mensen ook ja. eerst aan je wennen. Van hoe werk je? Uh, het en is de kinderen kunnen er een beetje aan wennen precies. op die manier. Ja. En spannend, hè? Hé, hey, vast een rol voor je weggelegd daar. Ja, de luisteraars kunnen ja, niet leuk, zien ja. hoe enthousiast hij hierop reageert, maar we, we, we geloven het graag. Ja, ja. En wij werken ook, uh, ook met stagiaires. Hè? Ja. Dus we hebben al het, genoeg, we hebben al in die korte periode al drie, vier stagiaires gehad. Die ja. graag terug willen komen. En vervolgens dus, zeg maar, voor september, de cursus het hele jaar, hebben we weer andere uh, twee stagiaires, eentje van het Nationaal belet Die uh, oh, ja. dolgraag les bij ons willen geven. Ja. Ja. En uh, ja, dat vind ik heel erg leuk. Fantastisch. En Roy ook. Ja, want dat is zijn ja, uh, kindje. Zijn kindje. Ja, ja, absoluut. Leuk. Nou, ja. wij sluiten dit uh, programma af met een heel positief verhaal. Het waren allemaal, allemaal positieve ja. items dit keer, Altijd. Toch? Ja, altijd ja. toch? Maar, uh, we wensen ook jullie heel veel succes Dankjewel. en we gaan het zien met je. Zullen wij um, uh, alvast een handtekening aan hem vragen? <laughs> het het, het ah, nog een paar uh, jaar ja, voordat hij echt behoorlijk is. Ik zou het doen Piet. <laughs> Piet. Hey, het is over een paar jaar heel wat waard. Ik, <laughs> ik zou dat we dat gaan doen. <laughs> okay. Maar heel veel succes. Dankjewel. Dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel, ja, Dankjewel. Dankjewel ja. Piet. Wij eindigen deze uh, uitzending van Goedemorgen Zandvoort met nog een paar leuke items. Uh, de agenda. De agenda nog, ja. Ja. Gerrie. Ja. Um, even kijken. Wat? Um, ja, oh ja, ik wilde eerst even melden dat de winnaar van de zandsculpturen 2015 is een Nederlander. Ja. En dat is Maxime Gazendam. Ja, Fantastisch. hè? Leuk ook. Prachtig. Ja, dat eventjes. Ze zijn uh, allemaal mooi. Ja. Even terzijde. Keuze. Beginnen ja. we met uh, het alles? Uh, uh, hebben we daar tijd voor Ja, omgegaan? we hebben wel een paar minuten. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dan hebben we nog tot 31 december de tentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoortsmuseum nog ja. steeds en uh, de zomerexpositie in de Gag Agatenkerk is nog tot en met 29 augustus. Dan kun je zaterdag van 2 tot 5 kan je dat bezoeken. En bij pluspunt is nog tot 31 augustus met Bert Bart Vreinai. Die hij kan prachtig tekenen. Daar hangen zijn schilderijen hangen daar nog tot 31 augustus en ook ja. tot en met 31 augustus een duo expositie van Jessie de Deugd en Tinus van Walraven in Koenraad Art Gallery in de Noorderstraat nummer 1. Openingstijden vrijdag tussen 2 en 5. Ja, en nou ja, wat ik net vertelde over de zandsculpturen... die zijn nog tot en met 31 oktober zijn die nog te bezichtigen. Misschien wat langer, maar dat ligt ook misschien aan het, aan het weer. Ja, geïnspireerd op Vincent van Gogh ja. en zijn tijdgenoten. Ja. Want ik heb begrepen dat ook al heel veel uh, uh, de tijdgenoten hebben genomen als ja. Uh, onder de, uh, onderwerp. Ja. ja, en dan is gisteren geopend de Expeditie. Expositie Historic Grand Prix in het Zandvoortsmuseum. Dan hebben wij op 22 augustus vandaag nog de Rommelmarkt in Oud-Noord. En die duurt tot twee uur. Dus u heeft nog wel even. Schijnen daar ja. erg leuke dingen. Ja, dat is altijd heel leuk. Ja. Ja. En dan hebben de kinderen uh, morgen dan een kinderspeeldag. Ook daar in de, in de buurt in het Ten, ten En de Potgieterstraat tussen elf en vier. En dan hebben wij 23 augustus morgen dus Jazz aan Zee in Talassa. Met Geime Rodriguez Latin Band. En dat begint om... 4 uur. Ja. En dan uh, volgend weekend is er uh, tussen 28 en 30 augustus de Historie Grand Prix, ja, op het circuit. Hè, dan heel uh, ja. spektakel. Heel hè? spektakel, ja. Ja. En we hebben nog een zangavond op de 28 augustus in Café Koper vanaf 9 uur. En we hebben een 29 augustus beachparty in de haven van Zandvoort vanaf half zes. Ja. En dan hebben we natuurlijk 29 augustus de beruchte... Beroemde historic grand prix parade in het centrum van Zandvoort. Ja. tussen 7 en 8 uur. En we eindigen deze agenda met het muziekfestival op het Raadhuisplein vanaf 8 uur. En dan, uh, ja, dan rest ons alleen nog maar een aantal bedankjes uit. Te ja, we bedanken Hotel Hoogland uh, voor de koffie en de thee en de gastvrijheid. De koffie werd geschonken door uh, Gert van Kuik en Yvonne Roosendaal. De techniek is in handen van Sander Daudij met zijn nichtje als assistente. De redactie, was, assistente van... ja, ja. De redactie was in handen van Gert van Kuik en Yvonne van Roosendaal. Met de eindredactie Gerry Rutte. En ik dank heel hartelijk mijn medepresentatrice Henny van der Leden. En dan dank ik mijn medepresentatrice Gerrie. Ik dank, het was weer een leuke uitzending. We hebben weer genoten. Wij hopen u ook. En dan zien we elkaar, we horen elkaar volgende week weer. En we wensen iedereen een heel fijn weekend. Met alle mogelijke leuke activiteiten. Tot volgende week.